Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse regering moet excuses aanbieden aan de nabestaanden van drie moslimmannen... die bij de val van Srebrenica in 1995 zijn vermoord door het Bosnisch-Servische leger. Dat heeft oud-voorzitter Bert Bakker van de parlementaire enquêtecommissie... die de val van de enclave onderzocht, gezegd in Nieuwsuur.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 Actuele sketches, imitaties en parodieën worden opgevoerd in een nieuwe aflevering van Koevenoen. Vanavond, 10 uur, bij de AVRO, op Nederland 1. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van woord voor deze week. Afgelopen zondag werd in de Amsterdamse bioscoop Criterion... een DVD-box met werk van journalist, filmer en verslaggever Theo Uitenboogaard gepresenteerd. Het overzichtswerk komt uit in de serie Dutch Documentary Collection... van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... en bevat radio- en televisiewerk dat samen vele omroepen... en een periode van ongeveer 45 jaar beslaat. Zoals zoveel omroepmensen deed Uitenboogaard zijn eerste Versumse ervaringen... in het midden van de jaren 60 op bij de jeugdomroep van de Avro Mignon. En dat stond voor Miniatuur Jeugdomroep Nederland. Net als bijvoorbeeld Katriene Keil, Koos Postema, Wouter Klootwijk... Ad Schavenzanden, Theo Stokking, Paul Hane en Felix Meurders... werkte hij mee aan het radioprogramma Op de Jonge Golf... Daarna maakte hij documentaires en reportages op de radio voor de NCRV en de VARA. Jarenlang maakte Uitenboogaard vaak met succes programma's voor de VPRO. Ook voor radio en televisie. Tevens nam hij in de jaren 70 en 80 regelmatig deel aan discussieprogramma's en diverse projecten van de omroep. Een van de curiositeiten die de DVD-box helaas niet gehaald heeft... maar die wel boven kwam drijven tijdens het archiefonderzoek... was een uitzending van het radioprogramma Express-VPRO uit april 1979. Een programma dat grotendeels uitgezonden werd vanuit een rijdende trein. In de aflevering waaruit u een fragment hoort... kijken types van divers pluimage, waaronder dus deze Theo Uitenborgaard... terug op hun gereformeerde jeugd. De herinneringen worden wat verlucht met harmoniumspel en het zingen van psalmen. Het eh, onafvolgbare stemgeluid van Cor Galus, hij introduceert het programma. Af, terwijl op dit moment op Hilversum 3 de muzikale fruitman van de evangelische omroep woedt... terwijl Goede Vrijdag 1979 aan de gang is, hebt u de VPRO Radio aan. In het komende uur, plus een kwartier, een nogal verward programma over kerkbezoek, preken, ouderlingen, schuldgevoel, onverdraagzaamheid, uitbundige psalmen en gezangen. Speciaal voor deze christelijke dag kwamen de volgende personen in onze studio bij elkaar. Marleen de Jong, Aukje Holtrop, Wim Schippers, Theo Uitenboogaard, Pieter Verhoef, Joris van den Berg en Jan Huisbroek. Hun uitdrukkelijke wens werd op een nogal chaotische avond verwerkelijk. De jaren van de kerk en het geloof nog eens doornemen. Het gesprek speelt zich af tussen de Polen, lichte ergernis, annex afschuw en mild enthousiasme sans rancune. Maar gezongen werd er wel. U hoort het luisteraars, het is de hoogste tijd om over te schakelen naar Studio 1. Ik denk Ja, dat is uitzweren als duister Bij de oude. Hij heeft het nu lezen om weer andere te pakken. Ja, dan is de lol er alweer af. Gaat op herkenning? Moet Prachtig Mooi. God zal de waarheid nimmer krenken. En eeuwig zijn van wat zei, wat zei Peter? Eerst twee. Opname tekening. En wat gaan we doen? Op Psalm zingen? Beginnen we gewoon maar? Ja, ik weet het niet. Beginnen we. Nou, noem maar een psalm, Dat gaan we die even zingen. Be be, be be. Oh, ja, gezang 111. Dat is, al ja, is lekkere een lekkere mars ook. Ja, dat vond ik ook een mooie Gezang 11. 111. Ja, women. dit is heel Flink, een hele flotte. Ja. He uh, daar gingen we echt op marcheren, yeah. je weet je dat? Èh? Gingen we echt op marcheren op deze. je voor zitten? Ja. Oh, ja. Gezang 111. Ja. Yep. 11, Wacht even, ik moet even het onderhoud. 111. 11. Die nummer zes. Dat wij nu zingen, zoek 111, de versen 1, 3 en 4. Nou. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verbleken Het leven dat nimmer meer verwelken zal zijn, zal de wonderen des Heeren aanschouwen en zijn grootheid eren met jubelen triomfverstand. Dat maakt iedere keer nu in te vangen. Voor die maar het is toch, ik vind het toch te gek dat mensen tot hun tachtigste of tot hun negentigste... Uh, die woorden die ze zingen in de kerk, et cetera, waarvan absoluut de betekenis niet is te doorgronden... dat zijn, ja, dat, je leest het maar op en je zingt het omdat het leuk ja. is of zo... maar er is absoluut niet te begrijpen wat er staat... En er zijn mensen die zeggen dat ze daar kracht uit blijven putten. Ik snap maar dat het ook niet. Is wat nou, Wim al tegenwoordig het het heeft gebracht hoor. Nee, omdat er gewoon zo'n traditie is ja. om, eh, om. Kijk, het leven is zo... Eh, het komt op die mensen zo af als iets eh, wat ze absoluut willen duiden, een systeem. Ik wil de zin van het leven zoeken. En ze ja. zeggen dan altijd maar, de zin van het leven is die zin die je er zelf aan geeft. Heel eenvoudig. Ja. En, maar die mensen willen gewoon dat er... ...toch iemand boven te ja, staan, ja, zo'n ja. En Zekerheid. dat is... Zelfs bij ongelovigen ja. is dat nog verkanker. Ja, ze er zijn ja, ongelooflijk ja, mensen die ja. nooit geloven zijn opgevoed... ...die dat ja. toch heel ver vinden gaan. Ja, in het marxisme, dat ik bepaalde uitspraken doe. Daarom is het zo verstrekkend. En daarom meen je dat ik toch af en toe iets Meen ik dat toch. Uh, ze hebben Ik bedoel je dat niet, Jan? dat er erg veel uiterlijke vormen zijn en uiterlijke dingen... die alles aan blijven hangen, waarvan je toen nauwelijks de betekenis begreep... en nu eigenlijk nog niet, maar waarom je je toen niet bekommerd hebt... en nu ook helemaal niet meer, want je gelooft niet meer... Maar zoals je vroeger bijvoorbeeld Engelse liedjes... Uh, noem maar iets, uh, in mijn tijd... Give me five minutes more, only five minutes more... dat zongen wij op straat ja, als... Share, give, me, give me five minutes more, only five minutes more, only you. En, dat waren ah. klanken die je opving. Ja. Later heb ik nooit de behoefte gehad om de tekstjes helemaal mij eigen te maken. Ja. Dat uit mijn hoofd ja. te leren. Geen dus ik ken alleen nog de klanken. Zo ken ik een uh, gebed van mijn vader, dat hij <totstuk> altijd na het eten uitsprak. En dat ken ik nog uit mijn hoofd als klanken... Maar, en het was, uh, o oh, vader, je had leven voor het zijn tafel door uw zegen en spijzen. Kennen jullie dat gebed ook? Ja. Dat, ja, ja. Vader ja. Vader dat ken ik als klanken. Dat ken ik als klanken, maar daar heb ik nooit de zin van betekenen. Ja, en ik kan het nu dat... ook niet meer taalkundig nee. herleden. Ik kan het helemaal niet ja. terugbrengen tot iets normaals nee. Nederlands. Dat is onmogelijk. Ik ken het niet. Ik ken ja, het alleen ja. als klank. Dat had je ook met mijn vader. Dat was later wat we waren altijd zacht. En mijn vader stond uh... ja, hey, het ook. Ja. Het heigend het. Oh ja, dat ja, ja. ja, is dat is 42, 42 jaar. Nee, is een hele. Ja, goed, goed. Dat, is een, dat is echt. Uh, dat is van een heel oud-songfestival. <tie> de profane of de. Dat zijn we nog te zoeken ook, als ja. Tekenen. Ja, een ook... ja. beetje oud. Marconie, Heren dienst en Kijkenwerk. Dat is echt een mooie kist. En dat is zendingsbusje. Ik heb ook oh, zo'n gezang ertussendoor. En dit is een keek God is tegenwoordig. van Zal hem 75 eerst? Ja, gaar, ja. Ja. Zijn, ja. Maar ook je je vader was domme of niet? Ja. Geef meer dan op leef je nog? Nee. Oh. Nee. Wordt nee. het allemaal. Oh, maar die van die vaste. We hadden inderdaad een vaste bank als domineesgezin ja. en het idee ja. dat Oh je... ja. Voor de domme die staat altijd op een, ja. op een vaste plaats. Ja een vaste plaats. En op het idee plaats. dat je niet met je moeder en de rest van het gezin tegelijkertijd naar de kerk zou gaan. Dat is me. Dat, ik hoor daar gewoon van op. Ja, ik weet wel dat gebeurde. Maar het is nooit voorgekomen dat je dat, dat mocht. Maar jullie waren ook een voorbeeld. natuurlijk Je liep met zes uh, trok je gelijkertijd op, twee keer per zondag. In een dorpje? Echt, ja, Scheveningen. Ja, dat is wel een dorp. Had jullie ook van die hoeden op? Nee, hè? Ik heb altijd wel een hoed gedragen, ja. Ja, maar van die, van die, van die, van die Scheveningen? Nee, dorp? nee, ja, we dorp? kwamen niet. Mijn vader was een dominee. De dorp, nee, ja, ik had het wel Ja, dat had ja. ja. Nee, mijn vader kwam niet uit Scheveningen op zich. Nee. Die, was daar, die was daar gewoon beroepen. beroepen maar oké, ja. eigen vader, belijen, ik Heb je echt vader, Berlijn moeten doen? Ja, ja. Zo. Nou, niet mo ja, moeten, ja. Het was zo mooi, zelfsprekend. Maar vond je het vreselijk of niet? Ja, dat moet die zelfsprekend dat je het gewoon doet. Dus ja, ik heb daar helemaal geen punt ja. van gehad. Ik heb inderdaad wel tot mijn 24ste vreselijk vast geloofd. Ik was een beetje wat Joris zei. Ik was ook altijd, ik stond als paarder gewoon streng bekend. Ik kon mensen echt meenlekt. toespreken ja. over uh, dat, ze, dat ze gingen twijfelen. En die praatjes nou die jij ja. daar nu vertelt, doe ik iets schande. Toppers. En was is heel erg wat ik, ik ben Ik zo benieuwd naar. Liegen, nou, dat zo, wat is, jij kon verzinnen wat, wat een dominee had gezegd. Ik had het absoluut niet gekund. ik had het absoluut niet Ik had het niet gekund. Ik zou het nee. niet gekund hebben hoor. Dat, nee, ja. Maar bijvoorbeeld die catechismus, dat lag toch helemaal vast, die zondagen? En Die kenden wij, de vraag en de antwoord. kenden ze allemaal hoor. Van, ja, van dus elke zondag, 52, vervloekte, 52 zondagen. Vloek de vervloekte Paapse mis, superstitie, achterklap. Al ja, dat, dat, dat is elk jaar hetzelfde door. Nou, dat is een zondag uh, waarom je tegen het tweede gebod of zo niet mag zondag? Nou, superstitie en achterklap, nou, ik, dat zijn van die formules, dat weet ik nou niet precies meer. Dat is bijgeloof maar, hè, superstitie. Superstitie is ja, bijgeloof. Ja, ja. Nou, dat heb ik allemaal ontzettend geleerd. Ik heb zeker een jaar of negen elke dinsdag van kategorisatie gevolgd. Ja, ja. Ik ken ja, dat het goed, goed. hoor. Ja, dat maar er was dus, bij ons was het absoluut geen discussie. Bij, bij jullie was het misschien ook geen discussie. Maar het, het werd kennelijk vrijgelaten of je wel of niet ging. Of er werd over gezwegen. Het is absoluut ondenkbaar dat ik tot mijn achttiende niet twee keer naar de kerk nee. ging. Nog oh, een van mijn broers, het nog mijn zesje. Dat nee. ging ja, wel voor moest. een grap, dan We zitten graag wou, weet je. Zondagavond nog een Al, keer. Op <coughs> Echt, ik nog Langzame tempo. Jan komt er nog even bij, joh. Het is echt geen sterk gaan we. Ja, ik ken hem ook <coughs> Dat niet. Dat inderdaad. ik. Wat ik moet geven. Nee, maar ik kan wel een beetje navoelen met Theo. Ik heb er ook nooit een uh, geloofscrisis of zo beleefd. Nee, ook niet. Nee. nee. Wanneer ben je er eigenlijk? Ik heb er nooit gezeten of zo. Ja, nou, ik heb alles gedaan wat, uh, wat ik moest doen. Uh, als je minderjarig ah. bent, word je opgedragen een aantal dingen te doen. Ja. Maar ik kan me niet, inderdaad geen moment herinneren dat ik dacht: van zou het waar zijn of niet waar zijn? Je hebt het allemaal gewoon over je hoofd laten dreunen. Kijk, als je een heel klein kindje bent, dan neem je dat aan. Als je uh, vijf of zes bent, dan uh, zal best. Maar dan drinkt ook. Het is gewoon meer een soort levenswijze die je wordt opgedrongen. Je gaat mee naar de kerk en je moet naar de zondagschool, en die hele troep. Dan doe je het allemaal mee. Maar ik kan me niet een moment herinneren dat ik zat te toppen met de vraag... of het nou wel of niet waar zou zijn. Oh, wel, Ja, ik wel. Ik, ben ja, vreselijk, wel. ik ben vreselijk op zoek geweest. Hmm. Alle kerken afgewezen. Echt waar? <laughs> Alle richtingen, ja. Tot ik bij de Pinkstergemeente kwam. Oh jezus, ja. Dat was zo verschrikkelijk. Ja, toen uh, had ik er echt voor goed gezien. Maar hè, dat heb je niet gehad? Zo van echt nee, op... ik ben wel naar allerlei kerken toegegaan. Maar dat, uh, dat weet ik nog wel. Dat ging dan niet naartoe. Dat zei ik dan thuis. Want dan kon ik, ik niet naar de kerk toe. Dan ging je lekker in het Weerland. Dan, dan, dan was ik ja, zogenaamd, ik, ik zocht... Weet je wel? En dan ging, ik weet nog dat ik naar de grote kerk van de zogenaamd, zogenaamde Daar ben ik een keer geweest om er verslag van te kunnen doen. Dan wist hij hoe dat eruit zag. En uh, dat werd wel gedoogd, want ik bedoel, uh, ja... Zoeken mag. Ja, ja, vorster, ja maar ja. jouw vader was ouderling, zei je net. Ja. Hadden ze daar geen controle dan. op dan? Nee, op een gegeven moment word je wel ouder. En dan je zit je eerst op de zondagschool en dan op... Uh, ik heb ook nog gezeten op... Uh, het gestaan, jeugdkerk heette dat. Oh, ja. Ja. Jeugdkerk. Dan kreeg je dus met afscheid van de zomerschool een bijbel en zo. En Daarna moest je naar de jeugdkerk. Maar daar ja. was al controleverlies natuurlijk. Ja. Ja. En ik ben dus op de middelbare school. En het was een middelbare school uh, op christelijke grondslag alleen maar. Ja. En daar ja, er werd haast niet meer aan godsdienst gedaan. Er was alleen een opening op maandags ochtends in de kerk. In de aula. En verder niet. Het werd nooit gesloten, alleen maar geopend op maandag. En er zaten een handjevol mensen, steeds minder. Niet bidden aan het begin van de les? Nee, dat was niet meer. Alleen op de lagere school. Jeugd heb dat heb ik niet meer gehad op de op die school op christelijke grondslag. Want er was gewoon een hele goede school in het gooi. En er gingen allemaal rijke luisttypen uit het gooi naartoe. Hockey typen en zo. En daar deed niemand aan God. Dus ik heb dat gewoon op dat moment... Aan ...deed God ik doen. daar ook niet meer mee. Je zo? Maar ondertussen zat ik nog wel op categorisatie. Ik was ook heel goed in godsdienstles en zo. Maar dat was gewoon... Maar vond je die verhalen niet... Uh, ik vond het is heel interessant, maar op een gegeven moment gaat het, gaat het je toch vervelen. Ja, hoor. Je hoort het steeds hetzelfde, ja. ja. hè? Ja. Dat is wel waar, ja. Maar zo in de, in de Vragen des Levens... Nee, want ik, ik bedoel, daar klopt allemaal niks van. Ik bedoel, als je een beetje uh, verstand hebt, dan uh, denk je... Ja, klopt er echt geen moe van, van die verhalen. Ja. Het is allemaal zo ongelooflijk aardig. Dus het zijn gewoon aardige verhalen en ik bedoel thuis, dan deed je zo'n beetje mee meda aan. Probeerde, ja, een <lacht> beetje naar te kijken. En te luisteren. En zo mee te doen om geen moeilijkheden te veroorzaken. Ondertussen zoveel mogelijk je gang gaan. Maar er stond nog geen vreselijke Ik heb wel geërgerd snaf, aan het feit. Ik heb wel discussies met mijn vader gevoerd daarover. En dan deed ik me zo verdriet mee dat ik er maar overhoop hield. Ja. Ik heb hem een keer de vraag gesteld waarom het nou nodig was om elke dag weer te bidden. Of dat het niet handiger was om dat met uh, te danken met jaar en de zegen te vragen met nieuwjaar. En dan heeft hij voor het hele jaar gecoverd gewoon. <lacht> en dan zat hij heel erg mee in zijn markt. Heel lang over moeten nadenken. En toen kwam hij na een week, zei hij... Ja, nee, het gaat er ook om... dat je het elke dag weer... Uh, daaraan denkt, dat je stilstaat. Ja. Dus het gaat er niet alleen om de... Maar ik dacht heel praktisch te wezen. om te zeggen nou... Oefening. Godzien, oefening. Zoiets, ja. Toch? Maar had je, had je geen last van... Uh... Schuld en zonde op een bepaald moment, en dat je van uh, toen, dus de seksuele driften opkwamen en je je uitlaat. Ik dat je uitlaat, niet, uitlaat was, nou, was, was ik niet, werd niet zo streng opgevoed. Wel heel, hm. uh, wel heel serieus waren mijn ouders over het geloof, maar niet fanatiek, raar of dreigementen of weet ik wat. We eigenlijk, eigenlijk tamelijk normaal. <kwijnt> Alleen uh, had ik bepaalde ideeën over de zin van het leven gewoon, en die hingen samen met, met die godsdienst. Maar nou, dat kwam misschien ook een, mijn vader uh, niet uit de godsdienst. nest kwam ook weer. Ik had veel contact met mijn opa. En die was dus ook niet godsdienst. Mijn vader is het omstreeks zo'n 15 in de bol geslagen. In de bol geslagen. Uh, die kwam met mensen van de ANV in aanraking. Die kwam met een taal. Oh, ja. ah, religieus gezin. Maar die, uh, ja, die niet mee. <lacht> ja? 108, Hier, ik heb het voor mijn neus. Nee, 108, groot u aan. Geen geluk. Ja, 108. Ja, dat is ook, dat heb je ook. Ja, dat is mooier. 119 is mooier. Is dat een mooiere? Ja, dat is een mooiere tekst. Ja, onbevreesd, onbevreesd. Ja, precies. Er zijn twee groot u aan. Eén is met een DT en de ander met een Ja, Dat is Nou, jongens. Ze alle drie de ook, goed. Zet u maar even aan, ja. It's all to be to we do with the other? Oh, and in go the... Maar alleen stonden we hier thuis straffen op. Uh, niet naar de kerk gaan of dat soort dingen. Dat ja, nou, dit was inderdaad van: We zijn niet boos, maar verdrietig. Daar kom je daar kan dan? je niks meer. Ik ben ook gereformeerd opgevoed. Maar waar vandaan? Rotterdam. Huh? Krijg je donder als je. Ja, behoorlijk. Ja. ja nou ja, niet, niet echt op je donder krijgen, maar er wordt dan zo'n vervelende zondagse namiddagsfeer geschapen. Waar je echt niks meer kan. We zijn niet boos, maar verdrietig. Nou ja, dat is precies wat ik bedoel. Ja, dat is best. Hè? Het valt het ook niet meer goed te maken. Alleen de volgende zondag twee keer gaan. De deed je hem ook? Nee. <laughs> nee, dat kon ik echt niet opbrengen. <laughs> nee, dat eigenlijk wel. Het was helemaal niet uh, akelig bij ons thuis, die godsdienst. Het was gewoon uh, ja, met, uh, aan de piano spelen en liederen zingen. Het was tamelijk vrolijk allemaal. Ik speelde ook trompet in de kerk met Pasen. Oh ja? Ja. ja. En de, god, ik bedoel, ik vond het best leuk want spelen. Leuk. Ik bedoel, het was helemaal niet uh, loodzwaar of vervelend. Ik heb ook in die zin geen uh, rotte herinneringen aan. Ik vond het allemaal wel aardig. En ik heb ook. Kan je eens praten van dat je er wel gelooft of niet gelooft? Tenminste, in mijn geval. Nee. Ik heb het niet als zodanig ervaren op een gegeven moment. Ja, god, dat gaat zo. En dan zie je ook niet in waarom dat nodig is om altijd naar die kerk te gaan, om al die verhalen te horen. Alleen. Ik heb daar nooit echt een vreselijke kwestie over gemaakt met mijn vader. Omdat, omdat ik merkte dat het hem uh, het enige half vast was wat hij had. Gewoon. En dan, ja, hou je een beetje gedijst. Dus je kent ook niet de periode van. Uh, ik had een jonger broertje die is vellen feller Ik was de eerste in de familie die er eigenlijk zo'n beetje mee ophield. En mijn broertje had het in die zin makkelijk. Die ging op een gegeven moment ook niet meer naar de toe. En deed hij zijn vader heel verdrietig drie. Ik heb nog wel met hem uh, over zitten praten. Mm. Dan zei hij: ja, Ik kan het niet meer opbrengen. Ik vind het zo vervelend. Hij. Ja, dat is allemaal heb kunnen doen nog. Maar je kent dus ook niet de periode van uh, rancuneuze bitterheid. Jij wel? Ja, wel een beetje, ja. Maar ja, daar koop je tenslotte ook niks voor. Maar hoe uit is je dat dan? Huh? Maar hoe, hoe uit is je dat dan? Nou, dat ik inderdaad ontzettend fel in discussie ging met mensen die wel geloven. Ja, ja. En... Uh, ja, ook helemaal echt naar wet van de van religieuze toestanden. Maar had je dan nooit het gevoel dat het geen zin had om met die mensen Want ik heb het ook wel eens gevoeld. Ja, je wilde maar, ze de, bekeren kijk, andersom. De, ja. De christelijke uh, geloof is, is gewoon, ja, dan hoor je er niet bij of dan ben je verdoemd of weet ik wat dan. Dus het houdt gewoon op. Gewoon, je moet erbij horen of niet. En je hebt ongelijk. Dus het houdt gewoon op. Het is gewoon to, het is totaal onverdraagzaam. Dus wat moet je daar tegen beginnen? Niks. Nee, maar je hebt ook dat idee van ouders. Uh... Die uh, er zelfs zoveel kracht uitputten, zal ik maar zeggen, dat ze zich niet voor kunnen stellen dat het voor jou net zo leuk is als voor hun. Dus zij vinden het jammer als jij uh, eruit valt. Dat het voor hen niet zo leuk is als, als, als voor jou. Ja, ze ik denk dat, dat mijn ja. ouders nog wel eens bidden voor mij als het ooit nog een keer goed komt. Ja, dat ja, is wel oh, ja. ja. Ik denk dat we dat iedere avond doen. Maar ja, ik weet niet, wat moet ik daar verder aan doen dan? Ik kan niet bidden dat het met goed. hen nog een keer goed komt. Kan bidden. <laughs> nee. Ja. Maar wat, wat me interesseert, hoe je hoe hoe bij die Pinkstergemeente. Want dat is, ja, ik heb ook alles dicht in de buurt van die, van die, van die groepen gezeten. Maar ik, ik kreeg altijd zozeer gevoelden in mijn onderbuik als dat altijd dichtbij kwam. Ja, nou, ik kreeg dus inderdaad in de een periode van, uh, van op zoek gaan. Van ja, nou, dit is het niet. Wat is het dan wel? Katholieke kerk en uh, nou, ja, van alles. En die Pinkstergemeente dus. Ja, met hand en. Uh... Ja, het was heel erg dwingend daar. Je moest uh, echt meedoen en meezingen. Maar hoe kon je dat dan zo vrijelijk doen? Als je, uitzocht, je kan, bedoel, onder de vleugels van je familie dan toch op zoek gaat? Al, ja, al, al nou, dat, uh, dat was wel heel wat. Ze waren wel blij dat ik me niet helemaal afkeerde in eerste instantie. Oh. Dus dat werd toegejuicht wel. En ze hadden ook zoiets van, nou, ze komt toch wel terug, denk ik. So, op het rechte spoor. Ja, ja. Ja, ik had voordat ik een jonger broertje had die ik ook uh, meer verpest had. Dat, die, mijn vader heeft me wel eens echt heel erg aangevreven hoor. Van dat, je, dat ik met jongen, die is vijf jaar jonger dan ik. Want wij toen, moesten we allebei naar de kerk. Ze hadden gewoon lolletjes te maken en dat soort dingen. Ja, ja, het dank te ja. krassen, en mijn broertje, er was een haal, die had ook Die ging ook niet met een kattengezaadje. Dat, dat was met mij begonnen. Dat, wel eens komen. dat was een fragment uit Express VPRO uit 1979... En ja, het was de keuze van de makers om dan op deze manier te veden. en over te gaan op die verluchtigende psalmen. Daar hebben we er al een paar van gehoord, dus dat laten we nu maar even zitten. Sprekers waren Joris van den Berg, Aukje Holtrop, Marleen de Jong, Wim T. Schippers, Jan Haasbroek, Pieter Verhoef en Theo Uitenboogaard. Aan laatstgenoemde is dit uur van woord gewijd hier op Radio 1. Hoewel Theo Uitenboogaard nooit in vaste dienst van de omroep was... werd en wordt hij door velen gezien als een uitgelezen VPRO-maker. Hij werkte desalniettemin de afgelopen 25 jaar... ook voor de RWU, de NPS en de NOS. Afgelopen zondag overigens is er dus een DVD-box van zijn werk verschenen... bij uh, het Nederlandse voor Beeld en Geluid... En uh, u kunt daar kans op maken door mee te doen aan onze prijsvraag. En die heb ik alvast op de Facebookpagina gezet. Dat is facebook.com woord.nl. En ik zal straks even de prijsvraag ook in de uitzending aan u voorleggen. De nu volgende documentaire gaat over de Rijksweg E10 tussen Horen en Amsterdam. En werd in 1968 gemaakt voor de VARA. Het was de eerste radiodocumentaire van Theo Uitenboogaard... en bevat een analyse van de enorme hoeveelheid verkeersongelukken... die er destijds plaatsvonden op die verbindingsweg. Voor het dramatische effect is Filip Bloemendal... onder meer bekend van het Polygoonjournaal, gevraagd als commentaarstem. De E10 is een Europaweg. Het is een schakel in het net van internationale verbindingen. Ten noorden van Amsterdam is de E10... 7,5 meter breed. Langzaam, zwaar verkeer... dwingt andere automobilisten langzamer te gaan rijden... tot zich een mogelijkheid voordoet te passeren. Soms is die mogelijkheid er niet. Filevorming, onvoldoende afstand houden... onvoldoende rechts houden, ontijdig inhalen, snijden. Dat is gevaarlijk. Een drukke weg van maar 7,5 meter breedte... wekt ergernis en veroorzaakt oponthoud. De E-10... Dit is de derde van een drietal uitzendingen die de economische positie van het gebied in noordelijk Noord-Holland tot onderwerp hebben. Het isolement van dit gebied is voor een belangrijk deel te wijten aan onvoldoende wegverbindingen. In de komende 25 minuten kunt u luisteren naar een documentaire die gewijd is aan een jaarlang ongevallen en vertraging op de belangrijkste verbindingsweg tussen Amsterdam en de kop van Noord-Holland. Samenstelling Theo Uit en op 8 december 1967 vertrok chauffeur J.G. Konijn met zijn bus... volgens dienstregeling om tien over negen uit Amsterdam richting Monnikendam. Hij reed niet hard, want er kwam gladheid opzetten. Iets later dan normaal passeerde hij de splitsing naar Purmerend... waar de weg naar een flauwe bocht naar rechts in de richting van een groepje bomen gaat. Dus ik zag opeens, ik, kwam daar, ik reed er in de Broekermeer... en ik, op 300 meter afstand kwam er een nieuwe Peugeot aanrijden... en... Toen zag ik opeens dat die man die, die raakte helemaal de macht over zijn stuur kwijt. En die wagen die, die ging tollend over die weg heen. En toen kwam hij zo dwars, zo op de bus aan. Nou, ik dacht al bij mij, nou ja, daar, daar is geen ontwijken meer aan. En ik heb de bus ook per se niet in de berm willen sturen. Want anders had ik eh, nog meer persoonlijke ongelukken gekregen onder de passagiers natuurlijk. Dus ik ben op de rechterwegheld gebleven. En die wagen die had zo'n snelheid dat die drukte de bus helemaal van het wegdek af. Met zijn voorwiel in de berm. De NACO busonderneming verzorgt een net van lijndiensten in geheel Noord-Holland. Dagelijks rijden er 40 bussen tussen Amsterdam en Horen, die in totaal 342 ritten uitvoeren. Verder rijden er per dag nog vier bussen voor het groepsvervoer van E-Dam, Volendam, Monnikendam en Broek in Waterland naar Amsterdam. Daarvan is er één voor kinderen die in Amsterdam naar school gaan, en drie voor mensen die in Amsterdam werken. Pendel over langere afstand vindt veelal plaats met particulier vervoer. Kleine, zelfstandige busondernemingen vervoeren dagelijks honderden pendelaars naar de randstad. Ook koopt vaak een van de pendelaars een wagen waarvoor door de vier tot acht andere inzittenden een vergoeding wordt gegeven. De kosten voor het vervoer worden grotendeels betaald door de werkgever. Pendelaars zijn dure arbeidskrachten. Bij inkrimping worden zij het eerst ontslagen. Daarom zoeken ze naar zeker en goed betaald werk. Maar dat is vaak ver... Afstanden van 140 km per dag zijn geen uitzondering. Pendel is duur, vermoeiend en tijdrovend. Zeker als de verbinding niet goed is. 7 december 1967 was het glad op de E10 bij Broek in Waterland. En vijf mensen uit Hippolytushoef ...dreigden te laat op hun werk bij Mobile Oil in Amsterdam te komen. J. Kolen. We zaten met z'n vijven in die uh, Chevrolet. Ik dommelde een klein beetje in. En toen voelde ik dat hij een onverwachte manoeuvre maakte. Daardoor schoot ik wakker. En toen zag ik hem tussen die viel vandaan schieten. En alles ging veel te vlug om erover na te denken. Dus het ging zo'n beetje in een waas. Ik zag in een waas die vrachtwagen op ons afkomen. En die chauffeur heeft zijn best gedaan om ons te ontwijken. Maar die kon ook niet veel beginnen op die weg. En mijn baas heeft nog geprobeerd te remmen, aan zijn stuur te draaien... Dat gaf dus allemaal niets omdat het te glad was. En toen heb ik tegen de jongens nog geschreeuwd van duiken. Dat heeft, eentje heeft die raad opgevolgd, de rest die sliep. En die heeft dus een erge klap gemaakt. Ik ben zelf ook naar beneden gedoken, dus die klap voor mij was niet zo groot meer. Maar we raakten wel allemaal bewusteloos. En mijn baas heeft daarbij het leven gelaten. Het ongeluk gebeurde tussen de burden waarop de snelheidsbeperking voor Broek in Waterland wordt aangegeven. Daar gaat de weg iets omhoog en met een flauwe bocht naar links. Net binnen de bebouwde kom is de afslag naar Zunderdorp. Zondag 21 mei 1967, een drukke zonnige dag. Die bewuste zondag hebben we daar een ruime vijf minuten staan te wachten. Mijn man en ik. En toen uh, zagen we. Op dat moment dachten we tenminste dat we niks meer zagen. toen wilde ik de weg oversteken. En ik was eventjes eerder dan mijn man. Toen schijnt er in de gauwigheid nog een auto aangekomen te zijn. Het was gebeurd voordat ik het wist. Ik heb geen auto aanzien komen, ik heb er uh, niets van gemerkt. Ik ben bij mensen binnengedragen en toen kwam ik bij, na verloop van tijd. En nou ja, toen werd het me dadelijk dat het dan moet gebeurd zijn. Om ongelukken te voorkomen is in Broek in Waterland vlak na de brug een tunnel gebouwd voor fietsers en voetgangers. Voor bromfietsen zijn de opritten te stijl, dus steken ze de weg over. Dat doen anderen ook, het is gemakkelijker. En als de brug open is, rijdt er toch geen verkeer. Mevrouw Evenboer. Nou, ze kwam uit school en toen is ze niet door de tunnel gegaan, maar die weg over gegaan. En toen was de brug open Het is eh. Nou ja, die is in die tijd dat zij ging weer dichtgegaan toen de eerste auto die van Amsterdam kwam, die greep. Ja, het is gelukkig allemaal goed gekomen. Ze had wel een schedelbasis en een gebroken been en alles... maar alles is gelukkig goed gekomen, dus... Uh... Wie iets boven de toegestaande maximumsnelheid rijdt... is in minder dan een halve minuut... door de bebouwde kom van Broek in Waterland heen. Dan gaat de weg flauw naar links. Daar reed op 23 november op weg naar zijn werk in Leeuwarden... de heer Meijer achter een Volkswagenbusje met mensen die aardappelen naar Amsterdam hadden gebracht. Er was wein, heel weinig verkeer op die avond. En van de andere kant uh, kwam er toen een, uh, een auto aan... en daarachter zag ik ook nog een andere wagen rijden. En toen de eerste wagen ons gepasseerd was... kwam plotseling de wagen van, uh, die daarachter reed slingerend de weg overzetten... precies voor dit busje... die daar... Uh, dus met een reusachtige klap tegenaan kwam. En... het eerste wat ik, uh, wat ik zag... dat was de, de twee mensen die in die Volkswagen... of niet in de Volkswagen... maar in een, in een busje zaten... die waren... Uh, door, de, door de voorraad heen geslagen... en uh, hingen daar eigenlijk zo'n beetje overheen... Het was nogal uh, erg uh, uh, verwrongen, zodat het moeilijk was uh, om, uh, om ze eruit te halen. De ene lukte toen betrekkelijk snel, maar de ander, die is eigenlijk pas toen de politie en de ambulance kwam, is hij eruit gehaald. Ook op dat moment bleek me eigenlijk pas dat er, uh, de bestuurder van de tegenliggende wagen uit, uh, eruit geslingerd was en uh, dood in de berm lag. De heer Hoogland uit het Volkswagenbusje was zwaar gewond. Veel later hoorde hij wat er gebeurd was. Nou, heeft Portbouke wat, dan heb ik nog een chicky gedraaid voor die ene, die nou dood is. En voor de rest, uh, ja, dan ben ik naar Zadra aan en daar gekomen voor mijn kamerad. Maar wist de het eigenlijk niet meer. En die vertelde nou, je hebt nog een chicky gedraaid. En toen, toen, wist ik het wel weer. En zo doen ze. En verder ze, uh, nou, wat helemaal niks meer natuurlijk. Tussen Broek in Waterland en Monnikendam ligt links van de weg een fietspad en rechts een smalle berm en een brede vaart. De weg loopt daar kaarsrecht langs, tot hij na een brug iets daalt en tegelijk draait in de richting Monnikendam. Dat is voor onbekenden niet helemaal duidelijk. Mogelijk is de Belg Budding, die daar op 13 oktober 1967 reed, toen geschrokken. Aan de andere kant kwam de heer De Geus voor een vergadering van zendingsdeputaten op weg naar Hilversum. Ik reed met... Een behoorlijke snelheid, 80 à 100 kilometer, in de richting Amsterdam. Van tijd tot tijd passeerde een tegenligger totdat... een van de tegenliggers, een Volkswagen, kennelijk in een slip geraakt. Uh, recht op mij af, reed. Zodat ik of een frontale botsing zou krijgen... of ik direct naar links uit moest wijken, wat ik gedaan heb... Euh, wat er met die Volkswagen gebeurd, dus heb ik niet gezien. Achteraf begreep ik dat hij, nadat hij mijn rechtervoorbumper geraakt had... over de kop geslagen is. En ik maakte een zwenking naar links en stond juist stil... voor ik de dijksvaart of de wegvaart daarin zou schieten. Ja, ja. Mijn rechterportier was opengeslagen... en mijn dochter die naast mij zat, was half de wagen uitgeslagen... De eerste vraag die ik dan ook stelde aan mijn dochter... die half uit de auto hing, leef je nog? De lengte van de weg die door de bebouwde kom van Monnikendam loopt... is 1600 meter. Niemand rijdt daar 50 kilometer per uur. Op dat stuk komen vier zijwegen uit. Eerst één rechts uit Monnikendam. Ansje Noom zat achter op de brommer bij haar vriend. Nou, we wilden dus oversteken. en Twee andere vrienden die waren net over... Um, en toen kwam er van links er een uh, hele strook auto's aan. Die was net opgehouden. En in de verte kwam er weer een auto. En ik dacht, nou, we wachten daar nog wel op. En toen ging mijn vriend, die, die, die reed weg. En nou, die auto die was al vlakbij. Dus hij had eigenlijk heel hard moeten wachten. En toen ineens een heel harde klap. Het lijkt wel voor een heel grote ding naar beneden. Het komt net of je helemaal in elkaar wordt. Uh, ik weet niet, een heel vreemd gevoel krijg je. En dan... Komt er een heel harde klap, en dan zie je op een ogenblik zie je niets meer. Dan lig je op de grond, en dan weet je helemaal niet, natuurlijk niet wat er is gebeurd en zo. Nou, het is heel vreemd. De tweede zijweg is links. Van het fietspad naast de e 10 af is hij haast niet te zien doordat bomen het zicht belemmeren. De heer Voren reed op zijn bromfiets van Amsterdam naar Edam. Nou, het is gewoon een fietspad. Met een zijweg komen daar midden allemaal bomen staan. En dan kwam er een vrouw uit vandaan, met een auto. Ik kwam van mijn werk af. Toen, ja, toen kwam ik daar aanrijden En eens kwam er een vrouw, die verleende geen voorrijd. ja Toen zag ik een schim, ja, toen was het al gebeurd. Ik reed tegen die auto op en toen ging ik over de auto heen. Op de, de grote weg lag ik dan. 600 meter verder is de zijweg naar Purmerend. Op 27 maart 1968 kwam de bejaarde dokter Batenburg met zijn dafje daaruit gereden. Hij keek naar rechts of uit de richting Amsterdam auto's kwamen... ...en zag links niet de truck met 25 ton beton en heipalen van de heer De Vries... ...die zoals elke dag van kootster tillen naar Amsterdam reed. Ik, ik kwam er en ik, nou, ik zag die man dus kijken hij zag naar recht, richting Amsterdam. Nou, en het, was, het was een fractie van een seconde, toen was hij er ook voor. Nou, ja, je, je, hebt, je hebt bijna geen tijd om te denken. Hè? Tijd om te denken heb je niet. Nou, het was een verschrikkelijk geluid, het was een klap natuurlijk... ...en, en het waren allemaal roken... En kan je begrijpen, uit die autoweg en zo. Allemaal olie over de weg en bloed. Nou, ik de wagen stond, stond er niet eens stil. je stond een paar stil, toen ben ik er ook direct uitgelopen natuurlijk. Ik heb er even voor gekeken, toen dus zag ik die maand daar wel liggen. Nou, dan ben, ben ik direct weggelopen natuurlijk. Dat, dit, dit is niet het beste. Hè? Wegenwachter Horst. Ik zag dus een dafje wat dus totaal, helemaal totaal verwoest was in ene klap. Voor die grote, die, die, die grote trailers staan, die stond er helemaal opgepest. En toen ik er dus bij kwam, zag ik. Uh, dus dat, uh, het viel me dus nog in eerste instantie niet op dat er nog iemand in zat. Maar dat bleek dus, de, de politie had deze man al met een deken bedekt. En uh, we moesten we moest gewoon gewacht worden tot die wagens van elkaar getrokken konden worden. De deuren moesten helemaal opengebroken worden, een stoel moest eruit gehaald worden. En uh, het gedeelte van het dashboard wat op de man zijn benen nog. Uh, ...geperst zat. dat moest teruggebogen worden. Op die, op die manier met een man of vijf... ...is die bejaarde man dus die wagen gehaald. Waar we allebei allemaal... Dus zo, zo, zo, ...zo goed en zo kwaad als het ging... ...een handje bij geholpen hebben. De vierde zijweg binnen de bebouwde kom van Monnikendam ...bevindt zich na de brug. De leuning van die brug... ...belemmert het zicht op de weg... ...voor hen die uit de zijweg komen... ...en zij zijn gedwongen... ...te ver op de kruising te gaan staan. De kruising zelf is niet ruim... Als iemand voorgesorteerd staat om de zijweg in te slaan... kan ander verkeer niet passeren. Op 28 september 1967 was het smorgens een beetje mistig... en de pas geasfalteerde weg was glad. Daarom reden de twee lege vrachtwagens van de firma Niemann uit Twisk niet hard. Dat is het geluk geweest van de heer van der Jacht... die op weg was van Enkhuizen naar Noord-Brabant... voor zijn werk in een zaadbedrijf. Daar reed ik dus tussen twee vrachtwagens in, moet ik zeggen. Twee vrachtwagens met aanhangwagen. En... Die, die vrachtwagen voor mij die moest uh, op een gegeven ogenblik stoppen omdat een auto die voor hem reed uh, links gesorteerd stond. Daar stelde ik mijn auto op achter die vrachtwagen en, en, en om te relaxen zeg maar liet ik het stuur los, laat ik het zo zeggen en ik kijk in mijn spiegeltje en dan zie ik die vrachtwagen op me afkomen. Voordat hij me dus raakte, wist ik al dat hij me zou overrijden en dan nou ja, verder gebeurt dat in een, in een fractie van, van, van enkele secondes. En uh, hij, hij pakte me en, en dan word je dus als het ware gewoon meegenomen. En, en onder die vrachtwagen gedrukt. En wat je op zo'n moment denkt, dat, uh, dat weet ik niet. De heer Buis moet voor zijn landbouwwerk twee maal per jaar... een paar keer in de week met zijn tractor van de E10 gebruik maken... over een lengte van 500 meter. Zijn maximumsnelheid is dan 16 kilometer per uur. 1 november 1967 bleek dat erg gevaarlijk. Uh, op dat ogenblik, uh, het, het seizoen, dat was achter de rug, de zomer was achter de rug. En uh, ik kwam met een landbouwagen, uh, geladen met drie koeien achter mijn trekker, uh, van het land naar de boerderij. En uh, nou ja, ongeveer halverwege werd ik uh, door een stenencombinatie geladen met de 20.000 stenen, Dan werd ik zo de gauw zijn geschoven. Ik heb alleen een klap gevoeld en uh, nou ja, goed, uh, toen was het ook gebeurd ook. Ik om, kijk, zag ik mijn zoon, want die zat voor op de wagen. Zag ik hem van de wagen afgaan. Zonder dat ik er iets aan kon doen, eh, heb ik hem over onder andere twee wielen doorgehangen. Van mijn eigen wagen. En hij lag er in de kant bloed opgeven en, en bloedspurger. En dat we ook in het ziekenhuis kwamen, toen stonden de chirurg en de narcotiseur, alles stond klaar. het is gebeurd. Zijn neefje Simon Buis, die naast hem in Katwoude woont, gaat elke dag met zijn brommer naar de Mulo in Monnikendam. Hij moet dan twee keer de E10 oversteken... omdat het fietspad aan de linkerkant van de weg ligt. Ik reed op het fietspad. En, uh, toen zou ik oversteken. Met de brommer. Met de broma was ik. Nou, voor de rest weet ik er niet veel meer van. Ik weet alleen dat ik uh, nog gestopt heb en gewacht. Voor de rest weet ik het niet. De heer Boot waarschuwde de ambulance voor Simon. Nou ja, die had een slagadeler uit die door hier, in zijn nek. Die uh, was op de motorkap terechtgekomen en die was in de vooruit geklapt van die auto. Dus die, hier deur. Dus die bloedde heel erg, hè. He. En zijn been dan. Maar ja, daar ligt zo'n kind weer he, schreeuwen we op 16 jaar. Schreeuwen deed hij. Blijf van me af, had erg pijn natuurlijk. Ja. De heer Boot woont aan de overkant van het water aan de linkerkant van de weg... en ziet uit zijn huiskamer de afslag naar Katwoude... Het is een gevaarlijke kruising, want de weg naar Katwoude ligt achter een dijk... en loopt naar omlaag de polder in. Nou, kijk, ik sta s'avonds even zo uit te lichten hier op Bruggetje. En uh, er komt een liggen aan hier uit Katwoude. We zitten hier natuurlijk op een kruising, zoals u ziet. Dus aan de andere kant van de E10 komt dus die man vandaan. Ik sta op deze kant van de E10. Dus ik zie hem komen met zijn liggen op, niet? Het is donker, een, een klein liggen. Ik denk, nou, eens even kijken wie dat is, dan gaan we naar binnen. En er komt een wagen, of meer wagens natuurlijk. En die kerel, die komt zo de weg op. En ik zeg over hart nog... ik denk, man, dan ga je eronder, had het wel kunnen horen. Hè? En zo die hij eronder en de legt hij. Ik zie hem voorover leggen, een, een, een leren jas... met een dood blond haar. En, en, en Het was net over zijn emmer... legen leeggegooid Dus zo lijkt dat in donker. Het was dan bloed, dan leidde die man zo in te slurpen. Weet je wel. Dan gaat de weg met een flauwe bocht naar links... tot hij na een kilometer een lichte draai naar rechts maakt. Op 17 juli 1967 reed daar de heer Bot op de terugweg uit de Achterhoek, waar hij hooi uit Wieringen had gebracht. Ik kwam van richting Amsterdam en ik ging richting Eedam. Nou reed daar voor mij een combinatie van 18 meter. Ik wou die voorbij rijden, maar op het laatste moment zag ik... een luxe wagen door de flauwe bocht komen. Ik dacht, hou jongen, dat gaat niet, dat wordt brokken. Ik bleef er mooi achter, maar... Van mijn achterkant kwam er ook nog een wagen, ook een luxe wagen en die wou mijn combinatie voorbij, maar die had die luxe wagen voor niet in de gaten, dus die moest een van twee mij snijden of op die luxe wagen en toen heeft hij mij gesneden. Ik klapte niet tegen mijn linker voorwiel op, sloeg voor tegen de bumper op, ik gooide mijn stuur naar links en het hele geval schoof over de weg de berm in. De heer Postma haalt elke dag in zijn tankauto melk voor de condensfabriek in Leeuwarden. Hij rijdt onregelmatige diensten, omdat de fabriek een continu bedrijf is. Zondag 15 oktober 1967 kwam hij met 9000 liter melk uit Oorschot. Het was druk, want de voetbalvereniging Vorendam speelde thuis. Ik kwam er aanrijden van Amsterdam af, het was dus meer een uur of drie, zondagmiddag. En het was al behoorlijk druk op de weg. En toen was het Volendam, had ik de afgeruimd. No, toen reed ik er weer verder in uh, 70, 65 en toen kwam er opeens kwam er een villa van de andere kant op in die bochten. En toen, uh, toen uh, kwam ik eraan rijden en uh, opeens sta ik daar een auto naast, naast die villa van een stuk of vier, vijf wagens. Dus wat denk je is, je denkt eerst, nou die, die trekt er wel weer in. No, toen, uh, toen zag ik dat het niet deed, dus ik begon te remmen. Ja, toen was hij al zo dicht genaderd dat, en bleef ik mooi naast zitten op de linkerweg held. Dus ik moest wel van de weg af, of, ja, en bovenop. Want dan heb ik hem misgereden en toen kwam ik met één wiel in de berm en toen ging ik over de kop. Na de afslag naar Volendam gaat de weg met een flauwe bocht naar rechts, dan weer flauw naar links en vervolgens weer naar rechts. De heer Zweers. Ik kwam van richting Amsterdam en, en naderde eigenlijk een bocht die naar rechts ging van mij af. En dan kwam ik reed vrij... Er was niemand voor me, er komt een wagen tegemoet, en ik weet niet welke het was. En net dat hij mij gaat passe uh, passeren, komt er opeens een wagen achter vandaan, pakweg een, een meter of twintig, 25 voor me. Dan verwacht je dus dat de wagen weer terug gaat. En dan krijg je dus: verrek hij blijft komen. Hè? Dat was, uh, nou ja, en, en voor, net was het al gebeurd, het was een fractie van een seconde. Ik heb waarschijnlijk nog. In, in mijn reactie zonder te beseffen, dus wel naar rechts gegooid mijn stuur, dat ik dus de berm in ging. En dat is mijn geluk geweest, anders had ik hem wel frontaal gehad. En toen ben ik dus over de kop geslagen. En hij had mijn hele zijkant eruit gescheurd. En ik kwam in de berm te leggen en de wagen rolde leeg verder. Dus ik markeerde geen schrammetje. En stond onmiddellijk op, want ja, een beetje vreemd. Toen heb ik enorm hard gebruld en geschreeuwd. Dat is nou de enige reactie geweest, die ik weet. En eh, alleen, eh, mijn god, toen ik dus die wagens achter mij zag en dan alleen de rook eruit kwam, dat, ja. nou, dat vond ik verschrikkelijk. Ja. De weg nadert Edam. Vlak voor de brug in de bebouwde kom is een kruising. En daar is de E10 verbreed om het afslaande gelegenheid te geven voor te sorteren. Maar vaak wordt juist die verbreding benut om te passeren. Dat is niet de bedoeling. De bevolking van Edam gebruikt de brede middenberm als vluchtheuvel. Op 17 mei 1967 werd dat de heer koud, noodlottig. Mevrouw van Meeuwen. Op het moment dat die man dus weer ging lopen, de weg over... en dus doorbleef lopen, toen wist ik al dat ik niets meer kon doen... dat die man onherroepelijk onder, onder of op die auto zou komen. Uh, hij viel er dus tegenaan, hij botste er tegenaan... sprong een omhoog en viel op de motorkap neer... waarna hij er weer afviel en bleef liggen. In de plaatsen langs de weg is het algemeen bekend dat bepaalde wagens altijd te hard rijden. Daar zijn vaak mensen van de marine uit Den Helder bij... die met verlof gaan of op weg zijn naar een cursus. Het was niet ongewoon dat ze een weddenschap aangingen voor een pakje sigaretten... wie het eerst op de plaats van bestemming zou zijn. Totdat op 20 oktober 1967 een wagen met vier machinisten... in de kruising voor de brug en file passeerde... waar hij niet meer in kon... toen ter hoogte van de kerk de vrachtwagen van de heer Pietersen aankwam rijden. Ze reden er frontaal tegenop. Ik ben direct uit de cabine sprong en reed recht naar naar de jongens toe loopen, Om te kijken wat er nog te rennen viel. Maar uh, toen ik de deur los deed, viel het bovenstuk van de bestuurder Dat viel zo op zij te wagen. Want het was heel bloedbad, dus er was niks aan te verhelpen. En de collega's van de jongen die waren er ook bij. Nou, die jongens riepen nou, op: die vrachtwagen moet eruit, die vrachtwagen moet eruit. Maar ja, de vrachtwagen had drie uur nodig om dat ding eraf te halen. Na Edam ligt er aan de rechterkant van de weg een kilometers lange keisrechte vecht. En links een ventweg voor langzaam en lokaal verkeer. Aan beide zijden boerderijen en daartussen grote weilanden. Op 3 april van dit jaar stond er s'avonds een hek open. En zo zijn die schapen de weg overgevlogen en toen kwam de auto natuurlijk een in, in drukke weg. natuurlijk. En toen zijn die auto's boven die schapen gevallen en die zijn er zijn twee van in de sloof terechtgekomen. En toen is er nog een auto op die andere schapen weer gekomen. Dus er waren de vier schapen waar ze dood met en die moesten alle nog ouderen. En er zaten negen lammeren, hadden ze in de buien. Die moesten dan nog geboren worden. Die lammer lag helemaal verspreid over de weg heen. Uit de schaap vandaan. En die andere lag met een gebroken poot aan de weg, aan de kant. En die andere twee lagen in de vaart, in de sloot. En die was ook helemaal uh, vernield, zo maar zeggen. Het laatste ongeval. Vlak na de afslag naar Warder, 9 november 1967. Mist. De heer de Jong brengt met zijn truck 22 ton meel van Bergen naar weesburg Hij oriënteert zich op de achterlichten van de wagen die voor hem rijdt. Bij de spoorwegovergang naar Oosthuizen moet hij afremmen. Hij raakt zijn voorliggen kwijt. Het zicht is 22 meter. Ik tuurde in die mist naar die wagen, naar die achterlichten... en ineens staat die, die, die, die, die, die grijze wagen van me. Waarschijnlijk geslipt of zo. En toen kwam die wagen van mij, die pikt hem zo helemaal over de wadres... En mee dat ik me voor heb, gaat die wagen voor mij, die gaat van mij dubbel. want die andere, wagen, andere vrachtwagen van de andere kant en een knouten tussen hem. Die andere vrachtwagen wordt bestuurd door de heer Prosje. Ik zag op het ogenblik, toen dus zag ik die, die luxe wagen met die vrachtwagen zag ik aankomen. Ze dus hadden me dwaas voorop zo. Dat ik kon ene, geen één kant erop. Ik kon niet naar de rechterkant, dan ging ik de vat in. Dat ik reed gewoon op mijn helft. Ik, ik, ik de uit alle macht in. Ja, daar zat het er ook al tegenaan. Maar ik had mijn zicht van... Nou... 20, 20, 22 meter denk ik. Dat was pas dicht. Zo uit de wei, maar de deur zat vast. Maar dan had hij tegenaan zitten. Nu, aan de andere kant uit de wein, en Toen ben ik direct naar, naar, die, naar, die, naar, die, naar die... naar die vraagstuk gaan lopen. Toen zien waar die man was. En die man die kon ik niet vinden. Toen ben ik naar de boodraadje te lopen. En toen ben ik weer terug. Hè. Daar staat die man in het rust. Nou, doe me ik met de op, maar dat lijkt zo uit. Bloed en, eh, en alles. Hè. Op het stuk van de E10 dat in deze documentaire ter sprake kwam. van kilometerpaal 2,6 tot kilometerpaal 18,2. vielen in 1967 10 doden en 21 gewonden. Er hadden 118 ongevallen plaats. Wat een prachtig stemgeluid. U heeft geluisterd naar de eerste radiodocumentaire die Theo Uitenboogaard maakte. Dat was in 1968 over de Europaweg E10 met Slans bekend, de commentaarstem die van Philip Bloemendaal. Dit uurtje van woord op Radio 1 bij de VPRO... is en was gewijd aan Theo Uitenboogaard. En deze documentaire die staat ook op de afgelopen zondag... in Criterion gepresenteerde DVD-box van het werk van Theo Uitenboogaard... in de serie Dutch Documentary Collection... van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En speciaal voor die gelegenheid... hebben we maar weer eens een prijsvraag in het leven geroepen... waarmee u kans maakt op die DVD-box. De prijsvraag!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 Dus woord.vpiro.nl. U kunt uw oplossing ook op een briefkaart zetten... en stuur deze dan naar de VPRO. Tech-attentie van woord. Postbus 11... 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11, 1200 JC in Hilversum. En zet er even bij VPRO ter attentie van woord. U kunt de prijsvraag nalezen op onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com wordnl En dan nog één keer de mogelijke antwoorden. Maakte Theo Uitenboogaard begin jaren negentig... de befaamde radioserie getiteld A. Omtrent post... B. Benevens het buiten. C. De op-af. Of D. Benoorden het oosten. Mail naar woord.vpiro.nl of postbus 1200 JC in Hilversum. We zijn er doorheen voor deze week, wat woord betreft. Het weekend van de woordmakers kan woest van start gaan. En voor vragen over het programma kunt u mailen naar woord.vp.ro. En wilt u iets terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina... facebook.com slash woord.nl. Of u kunt de podcast beluisteren, dat is vp.ro.nl slash woord-podcast. Even kijken, woord, ja, dat wordt gemaakt door Geert-Jan Strenghold, Nienke Vees en Tom Klaassen, productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek hier was in handen van Martin Hulshoff... Zometeen Bert van Sloten met het NOS Radio 1-journaal. Hier was de presentatie in handen van Nora Romanesco. Wij zijn er volgende week weer en ik wens u een heel prettig weekend toe. En graag tot die volgende week. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer.